9 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een grote groep militairen uit Syrië is met hun familie uitgeweken naar Turkije. Dat meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu. Het zou gaan om 73 officieren onder wie generaals en kolonels. De groep bestaat in totaal uit 202 mensen. Ze zijn naar een vluchtelingenkamp voor militairen gebracht. Turkije heeft niet bekendgemaakt wanneer de groep officieren... uit Syrië en Turkije is aangekomen. Gisteren besloot de Amerikaanse regering... de opstandelingen in Syrië wapens te leveren. De fabrikant van de Fira, Ansaldo Breda... eist dat de NS en de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS... de bestelde treinen gewoon afnemen. De Italiaanse treinenfabrikant daagt de Nederlanders en de Belgen... daarom voor de rechter. Volgens Ansaldo Breda is de NS contractueel verplicht 16 vira treinen te kopen. NS en NMBS willen de vira niet, omdat die te veel mankementen vertoont. NMBS eist op zijn beurt in een kort geding een garantie terug... die bij de ING is gestort voor Ansaldo Breda. De onderwijsinspecteurs die maandag de nieuwe eindexamens afleveren... bij de Iben-Galdoen-school in Rotterdam... blijven aanwezig terwijl de leerlingen de opgave maken... Op de school moeten vanaf maandag 23 examens worden overgedaan... omdat er is gefraudeerd. Eindexamenkandidaten van andere scholen... die de examenopgave van tevoren hebben gezien... hadden tot 6 uur vandaag de tijd om zich bij hun schoolleiding te melden. Dan zouden ze opnieuw examen mogen doen. En een man uit Meppel is veroordeeld tot 10 jaar cel... voor het doden van een vrouw in een verzorgingshuis. De vrouw van 88 werd in 2009 gewurgd, gevonden in haar kamer, half ontkleed en vastgebonden met tape. De dader werd na maanden opgespoord aan de hand van een vingerafdruk en DNA-sporen op het plakband. Over het motief is weinig duidelijk geworden. De man van 22 blijkt autistisch te zijn. Hij kreeg geen tbs. Het weer. Het koelt vannacht af tot de graad of 10. Morgen in het oosten, eerst zon. Verder wolken en in het hele land, mogelijk een bui. En later weer zon. Het gaat stevig waaien, aan zeekrachtig of hard. En het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Op tix.nl vergelijk je de laagste ticketprijzen. Maar ook beenruimte, stiptheid en kwaliteit van alle airlines. Boek snel vliegtickets waar jij van houdt. Op tix.nl.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 Iedere vrijdag sluit ik in BNN Today de week af. En dat doe ik vanavond met rashumanist en politiek duider Boris van der Ham. Opiniemaker Lamia Aharuaai en onze internet-expaar Danny Mekic. Blijkbaar worden we overal afgeluisterd, maar als dat dan toch zo is, zouden de veiligheidsdiensten ons dan niet een beetje moeten laten zien wat ze allemaal uitvreten. Daar hebben we het zo meteen over. Meekijken, dat kan natuurlijk via radio1.nl en dan klik je op de webcam. Oh. Dan zie je Boris even zwaaien. Met, hoe krijg je toch voor elkaar, hartje zomer, weer zo'n wollen trui? Nou ja, ik heb het al een paar keer gezegd, het is herfstbuit, het is gewoon koud. Heb je wel iets anders dan van, nee, die, van, die, mar, heb, van die marktruien? Ik heb, ik heb allemaal de t-shirts weggegeven. Weg, Oké, okay, goed. Allemaal te zien dus. Radio1.nl op de webcam. Mee twitteren kan natuurlijk met hashtag BNN Today. BNN Today. Zet een punt achter de week. Nu dan, Luc. Daar komt hij hoor. Ja? Oh, yeah. ja, daar is hij. Dolly Parton. Nee, Zal ik even uitleggen hoe ik erbij kom? Ja. Nou. Het is niet Dolly Parton. Nou, uh, nee, het, het is, uh, uh, het is een, een nummer. En dat kwam ik tegen in een serie. En die uh, mijn, uh, mijn vrouw, en dat meen ik echt serieus, zij kijkt die serie. Dat is Nashville. Dat is een soort soperige serie over het leven in Nashville. En daar word ik heel veel in gezongen. Ik weet niet of jullie Glee kennen. Ja. Ja. Het lijkt wel een beetje op Glee. Alleen dan een beetje country. Nou, daar, daar zong een meisje, zong daar een liedje in. Zij stond dan in een, in eentje op het podium met zo'n spotlight erop. En zong dan een heel cheesy nummer. Echt heel cheesy was dat. En toen betrapte ik mij twee dagen later, betrapte ik mij erop... dat ik dat liedje zat, in mijn hoofd zat te neuriën. Ik dacht van, verdorie, hebben ze me toch te pakken hè, met zo'n serie. En toen ben ik gaan opzoeken hoe dat liedje heette. Nou, het heette A Place to Shine. Het gaat ook over uh, een meisje dat heel graag op een podium wil staan... en zichzelf wil laten zien aan de wereld, want ze zoekt een place to shine. Nou, dat is, was een, een nummer... Ik weet dit verhaal. Ja, wel, hè? <lacht> ik ook, ik ook. <lacht> er was, een, er was een, uh, een band en het heet uh, The Luna Bells. Die hebben dat nummer ooit geschreven en uitgebracht in 2011. En dat was eigenlijk het enige wat ze ooit hebben gedaan. Daarna zijn ze meteen gedumpt door de platenmaatschappij. Ze mochten nee. ze zelfs niet eens het debuutalbum uitbrengen waar Je dat weet, nummer waar op zou komen. Je weet Ja, zeker. Nou willen we het nummer horen. Maar kennelijk was er één nummer wat dan echt heel goed was. Ja, ik vind het heel leuk. Het is echt zo, zo cheesy en zo plat wat het is pop country, maar ik vind geinig de Lunabells en de nummer heet A Place to Shine. I'll jump in. Het lijkt als de Lunavels na deze, deze sessie, dat ik hem nu gedraaid heb, dat het nu weer populair begint te worden. Dat een platenmaatschappij in Nederland denkt van oh, die gaan we boeken. Dan gaan we een album mee maken dat dit dan nummer 1 wordt en zo en dat lijkt me mooi. Mm -hmm. Ik kom gaan. al hoor. Ja toch? Is dat hey, best ja. lekker? Ja ik vind het ook lekker hoor. A Place to Shine, zo heet het. <truimert> We gaan door met het nieuws van de dag. Wat gebeurde er vandaag nog meer? Nou, dat was mooi nieuws. In Burgers Zoo in Arnhem is namelijk een gorilla-tweeling geboren. lelijk natuurlijk. Het is slotverrekening een aap. Maar wel echt kutje, kutje, kutje schatten. Hoe kwam u erachter dat, dat er een tweeling was geboren? Nou, gisterochtend uh, ging ik kijken bij de nachtverblijven. En zij was het enige vrouwtje wat niet binnenkwam. Nou, dan gaan uh, alle soort van uh, alarmbellen rinkelen. Dus dan ga je kijken. En dan zie je tot je verbazing. Eerst één jong, die heeft ze helemaal netjes vast. En dan ben je, dan gewoon, ben je heel blij dat ze een jong, gezonde wereld heeft gebracht. Ja, ah, maar dan ga je tellen. Zo van één, en dan klopt er iets niet. En je kan je vinger er niet op leggen, want er, want er is iets ah, anders. En even later toverde ze gewoon het tweede jong nog tevoorschijn. Dat heeft u gefilmd hè, trouwens met uw mobieltje, ja. want dat kunnen wij even... Dat is wel grappig, want wat zien we nu? Ja. Nu zie je dus eigenlijk dat ze het uh, tweede jong uh, uit het houtwolf is. Dat verwacht je niet. Nee. nee, je verwacht het niet, want een tweelingaap komt bijna nooit voor. Van twee apen naar het andere duo. Koning Willem-Alexander en Maxima. Nou, die lopen deze dagen de plaren onder de voeten. Allemaal in dorpen en steden. Door alle provincies. Vandaag was Friesland aan de beurt. Dus even kijken hoe ze daar de provincie aan het voorstellen waren. Nou, nou. nou. Een kinderkoor. Nou, door naar Noord-Holland. Dus even kijken wat ze daar hebben bedacht. Muziek. In de nou, uh, we hebben op dit moment live een verbinding met het stemmetje in het hoofd van Willem-Alexander. Even kijken wat die aan het zeggen is. En zo gaat het in alle plaatsen, in alle provincies. Zeven provincies zijn geweest en nog vijf te gaan. En dan nog het nieuws van de dag natuurlijk. Fred de Graaf stopt als voorzitter van de Eerste Kamer. Hij wist zich niet te ontdoen van de schijn van partijdigheid. Goed dus, zeggen mensen, dat hij weg is. Laat ik erover zeggen, ik respecteer zijn uh, beslissing. En verder is dat natuurlijk echt een zaak van... De Eerste Kamer, maar ik respecteer zijn besluit. Ja, en dat besluit kwam natuurlijk ook heel erg vanuit Frit. Dit is echt zijn beslissing en uh, natuurlijk is er op zo'n moment contact... maar over de inhoud van die contacten kan ik echt niet zeggen. We kunnen er wel naar raden. Binnen ja, wanneer. want Rutte heeft hem gewoon een klein duwtje gegeven. Heren, dames. Ik denk dat hij hem niet in de weg is gaan staan. Nee. Nee, nee de, ik bedoel... Dit... Of het nou helemaal een verspreking was van, de, van, de, van meneer de Graaf in de Volkskrant... dat hij een beetje naïef is geweest en wat quotejes heeft afgegeven. Of dat hij echt heel erg, met heel erg veel opzet... Wilders uit, die, uit dat comité heeft gehouden. Um, het was in ieder geval heel dom. En absoluut ook uh, iets waar je hem op moet aftreden als voorzitter. Dus hij heeft de juiste beslissing genomen. Eerder uh, deze week mm. zei hij hier bij ons... Uh, er wordt wel heel voorzichtig af en toe gesuggereerd... dat de RVD erachter zou zitten. Die, ja. Dat die hem misschien iets heeft ingefluisterd. Dan is Rutte uiteindelijk weer verantwoordelijk. Dus dan zou Rutte natuurlijk extra reden hebben... Om nu snel eruit te wippen, zodat het niet bij hem terechtkomt. Dat zou kunnen, maar ik denk dat nog wel een paar journalisten... door gaan graven en kijken hoe is dit nou precies gedaan en gebeurd... en uh, is het hiermee ook echt sloes? Dus het kan best wel zijn... Maar wat, wat denk jij? Denk je, heeft hij dit in zijn eentje bekokstoofd? Of is hij um, er nu achter? Nou ja, het kan ook zijn dat dit gewoon een keer uh, aan, op tafel is gekomen... van uh, hoe gaan we dat nou doen? En dat het een beetje ja, zo uh, en toen is hij ermee aan de slag gegaan. Nou, dan zou het betekenen dat er dus meerdere mensen van hebben geweten... of hadden van hadden kunnen weten... Het kan ook echt, en dat moet je ook niet... Het klinkt wat minder dramatisch. Maar het kan ook echt zo zijn dat hij dat zelf heeft bedacht. Um, ik heb begrepen dat zelfs bij um, zo'n belangrijke bijeenkomst... als de inhuldiging... dat bijvoorbeeld de speech die de graaf heeft gehouden... als voorzitter van de hele Tweede Kamer... en de Eerste Kamer bij elkaar. Hè, de uh, uh, Verenigde Vergadering. De, de vergadering um, dat hij uh, dat bijvoorbeeld hij helemaal niet overlegt met het Koninklijk Huis of wat dan ook. Dus dat knikje van Amalia, wat zij deed toen, hij werd, uh, toen zij werd genoemd door hem... dat was niet... Ik dacht zelf toen... Dat is afgesproken. Dat is ingestudeerd. Was het niet. Het was totaal niet gecommuniceerd. Dus het kan best zo zijn dat dit soort zaken nog heel autonoom door zo'n Kamervoorzitter uh, zelf worden besloten. Dat kan. Uh, het is wat minder spannend, maar dat kan ook. Maar nogmaals, het is wel. Het, ja, ik denk dat er nog wel wat journalisten achteraan gaan en dat het hiermee nog niet helemaal klaar is. is Lamia driftig knikken? Ja, yeah, daar yeah, ben ik het zeker mee eens. Alleen, Alleen, uh, zit jij er ook al vijf diep in, uh, of niet? ikke ja? uh, nee, nee niet eigenlijk eerlijk gezegd niet M'n konden vandaag ging er toevallig over maar daar blijft het ook bij maar um, als de uh, RVD er uh, niet achter zit vind de ik de het... RVD de RVD goeie we vullen uh, elkaar gewoon heel goed aan ja, ja, ik kan. kom even niet op het bord ik ben zo blij dat we naast elkaar zitten ja, uh, maakt het natuurlijk niet minder erg hè want we hebben nog steeds te maken met een eerste kamervoorzitter die blijkbaar het nodig vond om een van de politici die wel bovenop dat lijstje stond uh, daar vanaf te halen omdat hij Ergens zijn politieke standpunten niet helemaal oké vond. Dus dat hij is afgetreden, vind ik, net zoals Boris, eigenlijk niet zo'n heel slecht idee. Ik dacht eigenlijk persoonlijk dat het wel de tijd een beetje voorbij was dat we in zo'n kramp schoten als het om gaat. Maar dat is dus niet zo. Nee, dat is niet zo. En je ziet met name, ik heb dat ook vorige of deze week bij jullie in de uitzending ook gezegd: je ziet dat de Kamerleden die in de Eerste Kamer zitten, dat die toch. Um, wat minder de dynamiek zeg maar, van het politieke debat en het maatschappelijke debat krijgen... die je wel in de Tweede Kamer hebt. In de Tweede Kamer vechten ze de tent uit en Wilders wordt onder vuur genomen. Wilders neemt andere mensen onder vuur. Maar um, het, het besef van dat iedereen een plekje onder de zon heeft... en dat iedereen gelijk behandeld moet worden, is daar heel erg aanwezig. Ik heb het vermoeden, is mijn persoonlijke analyse... dat in de Eerste Kamer er toch wat meer politici zijn die die dynamiek niet hebben meegekregen en nu toch iets maar meer in de jaren buiten, 90. wij allemaal wel voor de rest ja. alles Het zijn allemaal buiten. politici of oh, afvormaals ja, politici dat is toch politici. heel raar dat is het ja het zal ook niet voor iedereen gelden maar laten we zeggen de dingen die ik mee heb gekregen van de eerste kamer over dit soort onderwerpen merk je dat we dat laten we zeggen een verkeerde soort politieke correctheid ja. Uh, ...daar nog wel eens heerst. Maar daarmee diskwalificeert de Eerste Kamer zich wel behoorlijk. Nou ja, in dit geval gaat het natuurlijk wel even over de Kamervoorzitter. Die heeft het gedaan, de ja. rest van de Kamer nee, kan goed, je maar niet... Maar maar jij zegt, dit maar is een beetje het is, de sfeer die heerst. Ik denk dat hij werkelijk dacht dat hij hiermee iets goeds deed. En dat dat ook gedragen zou worden door andere politici. En dat is dus helemaal niet aan de hand. Ja. Maar is het alleen erg als, als dit ging om Wilders? Ik bedoel, um, ik had het net zo erg gevonden als een. Uh, dit is heel hypothetisch, dat weet ik. Maar als een Mariette Hamer bijvoorbeeld uh, uh, aan de kant ja, werd geschoven. Had, het ook niet omdat ze, had net zo goed niet ja, gekund. Was, maar, maar was, was de ophef dan ook zo groot geweest? Uh, bij mij wel, want het gaat nog steeds om een Eerste Kamervoorzitter die wegens uh, een ander politiek standpunt een politicus van een lijstje afhaalt. Dus ja, bij mij wel. Maar ik weet niet of het... Ik kan natuurlijk niet spreken voor, voor de rest. Nee, kijk, Als het mij zou overkomen, zou ik denk ik proberen... eerst een gesprek te hebben met de betreffende persoon. Wat mij wel altijd opvalt, is dat er bepaalde kamerleden zijn... dat als er iets mee is of als zij als het ware benadeeld worden... dan moet meteen de hoogste, hoogst mogelijke straf... of de hoogst mogelijke consequentie uit de kast worden gehaald. Dat lijkt me gewoon niet altijd nodig. Sterker nog, het zou ook goed zijn als zoiets kan gebeuren als dit... dat het wel benoemd wordt, dat de volkskant er heel uitgebreid op ingaat... dat er onderzoek naar wordt gedaan en dat mensen blijven zitten. Vervolgens, waarom? Omdat er dan extra op die mensen op dat punt gelet wordt. Dat ja, zou ook helemaal niet verkeerd zijn. Ja, dat kan je bij een paar dingen doen, maar hmm. hier nou niet. Want je bent als Eerste Kamervoorzitter aangesteld als je eerste taak is, onafhankelijk voorzitten. Als je die, in die om, beroepsomschrijving faalt op een heel cruciaal moment... Dan, ja, dan moet je echt weg. Dat kan niet anders. Ik, bedoel, je moet niet alles op, ik vind het ook niet goed dat Kamerleden altijd maar roepen... als er iets problematisch is gebeurd met, weet ik veel, met een staatssecretaris... Of minister. u moet aftreden, want dan kan je blijven aftreden. Maar in dit van geval, terecht. absoluut terecht. En de man zit even in Londen, dat is wel zo prettig. Waarom ja, hij moest ik? nog geven, geloof ik, als eerste kamervoorzitter... daar als eerste kamervoorzitter nog een conferentie... Ja, ik zag uh, wel, over de verhouding tussen de Eerste en de Tweede Kamer. <laughs> en social media. I mean, yeah. Ja ja. Ah, ja. Een dikke vette punt. BNN Today. Zet een punt. punt. Achter de week. Ja, zojuist zo had ik echt een plaat, daar had ik echt een heel verhaal bij. Dingen vertellen. <laughs> in mijn hoofd wilde ik al weken mee, dacht ik, ah, dat moet ik even kwijt, dat komt maar niet kwijt, ik had geen plekje, nu dus heb ik een plekje, ik kon gewoon draaien, nu heb ik gewoon een lekker liedje. Dus uh, dacht ik dacht, nou, daar kan ik ook wel een keertje tussendoor doen. San Francisco, oud plaatje, best al wel paar jaar terug. Rocketship. I fold a piece of paper and I put it in my pocket Cause I'm the wats the world's first rocket And I need to remember where I came from Cisco, zo heet de band. Rocketship, zo heet de plaat. En weer zo lekker opgeruimd. In de... Ja, alleen maar opgeruimde <laughs> nee, Ik zat net te denken, dit, dit kan, zou Erik nooit gedraaid hebben? Nee, die is toch meer van, de, nou niet, niet duistere muziek, maar die is meer van de... Dan moet er wel de, iets de, tegenover moeilijk. staan. Ja, want, ja moeilijk. precies. Ja, want ja, soms wat moeilijk en zo. Ik vond dit de leukste leuk. plaat. Tot nu, toe? Tot nu toe? Ever. Hmm. E nee. Nee. <laughs> ja. Breaking nee, news. Dat is Dolly Parton. Maar nee. <laughs> Goed. Uh, nee. Shocking news deze week jongens. De Amerikanen luisteren ons af. Elke e-mail, foto of chatgesprek wordt opgeslagen. Grote internetbedrijven zouden hier aan meewerken, maar Apple en Yahoo ontkennen dit. Het zou alleen gaan om gegevens van mensen buiten de VS. Ja, later deze week bleek ook dat de AIVD gebruik maakt van de gegevens van de Amerikanen. Dat we het programma Prism daarvoor gebruiken. En nu wil ik zelf niet leuk doen, maar ik heb wel eens vaker gedacht... dat wij hier tijdens dit programma worden afgeluisterd. Ik bedoel, je kan het niet bewijzen, maar wie zegt mij, Willemijn... dat er in deze stoffen bolletjes geen microfoontjes zitten? <lacht> wie zegt mij dan? Maar goed, um, Ivo opstelde? Ah, die doet geheimzinnig. Ik doe helemaal niet geheimzinnig. Je doet wel geheimzinnig. Ik vertel hoe het, uh, hoe het werkt. En het is ook hier altijd gebruikelijk dat wij niets zeggen, dus gewoon niets, uh, over de wijze waarop uh, uh, de veiligheidsdiensten werken. Uh, die werken langs de kaders van de wet. Uh, mo mo moeten die niet de binnen de kaders van de wet werken? Uh, uh, uh, uh, ik doe helemaal niet geheimzinnig. Uh, <laughs> Wat is ook weer die site met al die uitspraken van Opstelt? Uh, Ivo zegt het, punten. Ah, oh, leuk. Fantastisch, ja. fantastisch. Uh, dat voor een later moment. Uh, Lamia, jij hebt uh, de neiging om op, op vrijdagmiddag wel eens over bomgordels te twitteren, ja. Ja, je hebt een Er en is, dan is dan... zeg maar een in-crowd, Danny, jij volgt mij. Dus jij kent het misschien wel dat er. Ho, uh, oh, ho, oh, ho, laat me er buiten. <laughs> dat er wat grappige grapjes worden gemaakt. En dat er dan bij staat. AIVD als je meeleest, is maar een grapje. En uh, afgelopen week dacht ik in de context van al dit nieuws. van... Oh, misschien hebben ze het inderdaad allemaal wel echt gelezen. Dus dat was wel. De wat denk je dat? De nee, ik Weet ik niet. Ja. Ja, ja, heb weet jij, niet. Heb jij een open account eigenlijk? Ik heb een open account. Nou ja, dan worden er sowieso natuurlijk uh, zijn er mensen die mee kunnen lezen. En het is algemeen bekend. Zo kwamen er ook achter hè, dat er in Leiden mogelijk iets zou gaan gebeuren met die scholen. Dat was een openbaar bericht op het internet. Openbare berichten die kunnen, mogen en worden ook gelezen. Dat is het geheim natuurlijk niet. Dat is ook niet uh, wat vorige week, Luc, niet afgelopen week, vorige week naar buiten kwam. Ja, Luk. ja. Laten we het hebben over, um, um, zo meteen over hoe het misschien anders kan. Want er is natuurlijk veel, veel discussie geweest over privacy, veiligheid. Um, nou ja, daar ging het over, daar hebben we het zo over. Maar eerst even, Danny, jij zei net van ja, uh, alles leuk en aardig, de prism. Uh, dat zou, de IVD leest daar ook in mee. Maar de IVD en andere inlichtingsdiensten in Nederland... zijn ook bezig met het ontwikkelen van prism-achtige um, uh, of noem je dat, uh, ja, ja, programma's. Dacht, ja, Kijk, wat, wat heel belangrijk is om te weten wat dit onderwerp betreft... is dat je als inlichtingendienst moet je serieus worden genomen. Want als je uh, ja, zelf niks te bieden hebt aan andere inlichtingendiensten... dan gaan ze ook niet een beetje samenwerken. En vroeger was het zo dat die afd achtige organisaties... hadden hele grote netwerken met allemaal mensen over de hele wereld... die allemaal informatie aan het verzamelen waren. En als je dat goed op orde had, dan kon je informatie uitwisselen... met de Amerikanen, met de Britten... Maar ja, het punt is dat steeds meer informatie... wordt op een andere plek gevonden dan in uh, donkere steegjes. Ja. Uh, namelijk op het internet. En wat je dus ziet eigenlijk de afgelopen twee decennia... maar zeker ook sinds 9-11... is dat er een verschuiving gaande is van informatiebronnen aanboren. En ja, met name de Amerikanen, daar dachten we al van... van goh, die zijn heel fors op internet bezig. Dat is ook zo, daar, daar kwam Prism uit. Mm -hmm. uh, <krijg> maar nu is het ook zo dat er ook twee projecten zijn in Nederland... Symbolon en Argo2 waar overigens vrijdag uh, vorige week kamervragen over gesteld zijn... door Ronald van Raak van de SP. En het zou wel eens onze Nederlandse prism kunnen worden... omdat het uh, verhaal rondom die projecten, hoewel we daar dus het fijne... want het zijn geheime projecten, uh, niet van weten, is... dat ze op de Amsterdam Internet Exchange... dat is het grootste internetknooppunt van Europa... wat wil zeggen dat daar allemaal internetverkeer langs gaat... zowel van Nederlanders als van Duitsers als van Fransen... als van Britten als van Amerikanen... Uh, en het uh, ene grootste internetknooppunt ter wereld daar willen ze eigenlijk een soort aquariumglas inbouwen. Dat ze als het ware gewoon lekker mee kunnen kijken... wat er op dat internetknooppunt eigenlijk aan informatie voorbij komt. Het saillante is dat het uh, via een geheime aanbesteding... uitgevoerd zou gaan worden door Amerikaanse bedrijven. Dus die, nou ja goed, misschien dat ze dan ook vervolgens mee kunnen kijken. En het grote probleem van dit soort massale informatie-gathering... noem ik het maar even, is dat ons... Persoonlijke recht op privacy volledig te niet wordt gedaan. Wat namelijk gewoon wil zeggen dat je in principe recht hebt op een privéleven. In elk geval ten opzichte van de overheid. Die hoort niet mee te kijken zonder dat er een geldige of een goede reden voor is in je huis, in je post of in je e-mail. Maar dat Argo 2 en dat symbolon, dat zou, dat is dus een manier waarop alles, alle het dataverkeer wordt gecheckt in Nederland. Nou ja, kijk, het, het grote probleem, dan komen we eigenlijk misschien wel op een van de kernpunten van deze discussies, is dat dit allemaal in het geheim gebeurt. He? Dus de mogelijkheden... De IVD ontkent dit ook. Nee, die zeggen helemaal niks. Ze ontkennen niet, maar nee. ze, ze reageren gewoon niet. En uh, de NSC zegt iets meer, maar ze komen in Amerika met hele cryptische beschrijvingen. Het grote probleem is dat het internet iets is van de afgelopen twintig jaar. En er is nog nooit een debat gevoerd over de rol van de overheid op dat internet. En wat die inlichtingen en veiligheidsdiensten zeggen en, en, en, en meneer opstelt, is. Uh, ze bewegen langs. De kaders van de wet. Terwijl ik zeg nee, het kan niet zo zijn dat oude wetgeving ook toeziet op het internet. Want toen die wetgeving gemaakt is, werd helemaal niet voorzien dat er een Facebook was met allemaal privéberichten. Dus er moet een debat over ja. plaatsvinden en daar is openheid voor nodig. Maar dat debat vindt plaats. Ik bedoel, dat debat vindt alleen al plaats doordat dit nu is gebeurd. Ik bedoel, je hoorde, de kranten staan natuurlijk bol van privacy versus veiligheid. <tus> Als we er nou even van uitgaan, want dat is natuurlijk gewoon zo... Er wordt afgeluisterd, er wordt data binnengeschept en gescand. Hè? Dat, is, dat is een gegeven. Um, het argument van de voorstanders is natuurlijk elke keer... er worden aanslagen mee voorkomen. Maar in lees je ook weer in elk commentaar het probleem is... het is helemaal niet duidelijk of dat überhaupt werkt. Hè? We, hebben, we hebben geen idee hoe die informatie vergaard wordt... of hoe vaak het fout gaat, hoe vaak het goed gaat. Is het niet een idee dat um, veiligheidsdiensten wat opener zouden zijn? Namelijk, joh, hier heb je een lijstje top 10 aanslagen die we voorkomen hebben. Ja. Dit is wel wat heel simpel gesteld, maar zouden ze niet wat opener moeten zijn? Nou, ik denk dat het zeker zou kunnen helpen om een aantal voorbeelden te geven. Het probleem is natuurlijk wel, dat zeggen dan ook weer de mensen die ermee bezig zijn... van als je dat bekendmaakt dan geef je ook enig inzicht in toekomstige mensen... die rare uh, dingen aan het doen zijn, dat ze, hoe ze zijn gevolgd. Dus de vraag is wel een beetje in hoe, welke mate moet je dan openbaar zijn. Over de opsporingsmethodes moet je dan ook niet te veel prijs geven. Ja. Dat maakt het altijd lastig. Kijk, deze discussies over privacy en veiligheid eindigen altijd met... er moet een goed evenwicht zijn. Ja. En <laughs> het punt is een beetje, wanneer is dat evenwicht goed? En, maar kijk, nu is er helemaal geen openheid. We nee, weten helemaal, nou, helemaal niets. Er, wel... er is heel veel openheid. Er is ja. namelijk openheid over dat... in heel veel aanslagen en gevallen het niet geholpen heeft. Nee. Boston. Boston bijvoorbeeld. Allerlei verschillende, he, ook die, die schoolmurders en zo... die op, ja. op internet waren aangekondigd. Vaak wisten de veiligheidsdiensten <coughs> in Amerika het. Dus het ging niet eens om het vergaren van grote brokken informatie. Ze hadden gewoon een naam of een mailadres. ze wisten ja. wie het zou gaan doen... en ze hebben het niet kunnen voorkomen. Dus ja, er is of, in die zin openheid, nou ja. maar juist tegen deze praktijk. Heel vaak eigenlijk. zie je dat bij een aantal zaken... waar dan wel iets van social media of een of andere informatie aanwezig was... dat ze niet inschatten of het risico van dezegene die die aanslag zou opbrengen of, of dat werkelijk dat, dat grote gevaar in zich had. Dus uiteindelijk is het toch ook weer het menselijk handelen... van maak je de inschat dat je met de informatie die je hebt... dat dat echt een bedreiging kan vormen. Dat is uiteindelijk toch altijd weer de crux. Dus je kan heel veel informatie verzamelen... maar als je er volgens niks mee doet... ja, het is een beetje hetzelfde als wat we wel eens hebben... die discussie over camera's op straat... Ik ben helemaal niet tegen camera's op straat als dat nodig is. Maar dan moet wel iemand achter die, uh, dat monitortje gaan zitten. En kijken. En ingrijpen op het moment dat er wat gebeurt. Ja. En dat is het hele grote probleem. Er is, denk ik, zoveel informatie die wordt verzameld. Mm -hmm. Dat waarschijnlijk de mensen die daar uiteindelijk over moeten beslissen. door het bomen, door de bomen het bos niet meer zien. Mm -hmm. En niet uiteindelijk op tijd kunnen ingrijpen. Lennie? En er is nog een groter gevaar. Namelijk, ik bedoel, het is al lang bekend dat dit gebeurt. Hè, in de gevallen dat de politie bijvoorbeeld in Nederland. via andere politiediensten wist van die dreiging over de, de scholen in Leiden. wordt er heel trots op en We zijn erachter gekomen. Dus wat ga je krijgen in de toekomst? Terroristen, criminelen die heel bewust juist wel informatie op het internet gaan planten. Op Twitter-accounts, op geheime Facebook-accounts en e-mail-accounts. En waarom? Om de NSC, de CIA en de AIVD op het verkeerde spoor te brengen. Ja. En ja. dat is misschien nog de allergrootste angst. Dat we weten dat het misschien hè, dat het gebeurt. En daar gaan ze misbruik van maken. Want als ze daar namelijk ons op het verkeerde spoor kunnen brengen. terwijl ze op een andere plek wel een aanslag plegen. Maar is dit dan een, is dit een redenering voor. Dus, dus stop maar helemaal met die nee. data verzamelen? Nee, ik vind dat we terug moeten naar de basis. Wij hebben de overheid ooit, niet wij, maar onze overgrootvoorouders. in het leven geroepen om een aantal publieke taken namens ons te verzorgen. Er moet dus in principe een soort vertrouwensbasis zijn, over en weer. Dat betekent dat je met elkaar communiceert dat je eerlijk bent over wat je doet, dat je daar een debat over hebt. En daar hebben we volksvertegenwoordigers voor. Maar die mogen hier alleen over praten in de commissie stiekem. En wat daar precies ja, wordt gezegd, Maar die publieke weten we niet. taak is ook om mij veilig te houden. Ja, maar de vraag is dus in hoeverre wat er nu gebeurt... helpt ons veiliger te houden, een schijnveiligheid creëert... of een gevaar creëert voor de toekomst, juist voor criminelen... om er misbruik van te maken. En misschien toekomstige leiders die wel een zitting zouden kunnen nemen. Niet in Nederland, ga ik maar even vanuit, maar op andere plekken in de wereld. En dan die hele dataverzameling van twintig jaar... gaan misbruiken met wat voor doel dan ook. En dat hebben we uh, wel eens een keer eerder gezien. Zelfs Freddy van Tijn die begint zich er nu in te mengen. Dat hebben we al eens een keer gezien ja. in de geschiedenis. Ja, precies. Kortom... Um... We komen er niet uit, Danny. Nou, ik vind het ze heel goed zijn. De nee, conclusie ik... is weer, het ja. moet een goed evenwicht zijn. <laughs> Zoals altijd bij deze discussie. Maar het is, het is heel lastig, ik Bedoel, Ik als het gaat over parlementaire controle. Hè, want daar heeft Denny het terecht over. Ja, daar zijn dan wel commissies voor. Maar die kunnen dan natuurlijk, natuurlijk niet over communiceren. En hoe groter die commissies wordt, hoe groter de kans is dat er weer iets uit lekt. Dus ze kunnen ook niet alles, dus dat maakt het ongelooflijk. En we weten ingewikkeld. zelfs niet eens of, ze, of de mensen in de commissie stiekem het weten. Nee. Ja. Dus stel ze weten het niet, dan kunnen we hier nu zeggen van, joh, dat is toch iets wat in de commissie stiekem besproken ja, moet ja, worden. Maar zelfs, zelfs dat weten we, weten we niet. Nee. Jij zit daar toch gewoon in, Danny? Sst, sst stiekem. Ik <laughs> hier niks over zeggen. Stiekem. <laughs> Dit is Radio 1. Het NMR-journaal van half tien. Freddy van Tijn. Miljoenen Iraniërs hebben de afgelopen dag hun stem uitgebracht... voor de presidentsverkiezingen. Vanwege de grote opkomst bleven de stembureaus... zo'n vijf uur langer open dan gepland. Bij veel stemlokalen stonden lange rijen. Enkele bureaus waren al snel door hun stembiljetten heen... en moesten nieuwe laten komen. De circa 50 miljoen stemgerechterde Iraniërs hadden de keuze uit zes kandidaten. Allemaal conservatieven, alle zes aangewezen door de Raad van Hoeders van de Grondwet. En die bestaat uit geestelijke en rechtsgeleerden. Gemeenten en provincies krijgen de mogelijkheid om de grootte van megastallen te beperken... als de volksgezondheid in het geding is. Op de stallen kwam de afgelopen jaren steeds meer kritiek... onder meer vanwege dierenwelzijn en de gezondheidsrisico's voor omwonenden. En achter het station Rotterdam Centraal is vanavond een man zwaar gewond geraakt tijdens een schietincident. Hij zat samen met drie anderen in een auto toen er in het voertuig een schot werd gelost. De man van 25 werd in zijn rug geraakt. De drie medepassagiers zijn opgepakt. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. We luisteren naar BNN op Radio 1. Iedere vrijdag zet ik hier een punt achter de week. En dat doe ik deze week met columnist Lamia Aharouaai... politiek commentator Boris van der Ham... en onze internetexpert Danny Mikic. En je kan mee twitteren, uiteraard. Hashtag BNN Today. En Luc? We gaan het hebben over de JSF. Volgens RTL Nieuws is de beslissing genomen... en kiest minister Hennis van Defensie definitief... voor de aankoop van de JSF-toestellen. Volgens de laboratoriumstest van het NFI zit daar... PM. Oh, oh, oh, sorry, foutje La, la, la, ja. De defensie heeft gekozen voor een opvolger van de F-16. En dat wordt de Amerikaanse Joint Strike Fighter, de JSF. Aan 12 jaar politiek soebatten komt een einde. De nieuwe JSF-toestellen mogen ruim 4 miljard kosten. Ja, het is een belangrijke beslissing... want binnen de PVD, ja, PvdA ligt die hele JSF ons zo ontzettend gevoelig. En misschien is er wel helemaal geen beslissing. Want Janine Hennis gaat, ontkent alles. Mevrouw Hennis, bent u blij dat er een besluit is genomen over de JSF? Er is geen besluit genomen. Wanneer wordt dat besluit genomen? Ik heb al vaker aangegeven dat er dit jaar een nota... over de toekomst van de krijgsmacht wordt opgesteld. De vervanging van de F-16 maakt er deel van uit. Ik heb het parlement toegezegd om dat te doen... Voor de begrotingsbehandeling dit najaar. Wordt er morgen in de ministerraad gesproken over de Jezef? Er wordt morgen nergens over gesproken. Er wat, wordt nergens over gesproken? Neem jullie een stomme film? Er wordt over een heleboel gesproken, maar in ieder geval niet over de vervanging van de F16. Hoe kan het dat er nu bericht zijn dat het besluit toch al is genomen? Geen flauw idee, want het is nergens op gebaseerd. Er is geen besluit. Er is geen besluit. Er is dus een besluit. Lamia, die weet er meer van. Oh? <laughs> dat begrijp ik dat jij in de wandelgang het een en ander hoort. <laughs> nou ja, dat ze ermee bezig zijn en uh, dat er inderdaad. Uh... Ja, dat er meer aan de hand is. Maar... Oh, uh, ja. Zit je ook in de commissie stiekem? Uh... Nee, werkt je soms de voor stiekem? de concurrent of zo, nee. Dat je het niet kan zeggen. Uh, ja? Ja. Wat? Next. <laughs> Willemijn, Ik wat bloten, weet Lamia, dus. wat jij ook weet blijkbaar. Of, ja. ja. Huh? Nee, er gaan geluiden over op. Of over wat? Over oh, de jezef. Dat het dat. doorgaat. Dat? Dat het doorgaat. Um, nou, weet je, next... Nou ja, zeg. Een journalist. De journalist is. Weet je, dames en heren, er is al, geloof ik, 15 jaar geleden al een besluit genomen dat we het JSF gaan kopen. We zitten in, het, we zitten in, een, in een ontwikkelingstraject om dat vliegtuig uh, te ontwikkelen. Um, daarmee is eigenlijk al lang dat besluit genomen. En wat je heel vaak um, in Den Haag ziet... is dat er een aantal onderwerpen zijn die taboe zijn... of die mensen heel moeilijk vinden om uit te spreken... dat er eigenlijk al een besluit is genomen. Dat is onder andere de JSF. Vroeger was dat de hypotheekrente aftrekken en allemaal dat soort zaken. Eén van die taboes hebben we nog over, dat is de JSF. Iedereen weet dat het uiteindelijk de JSF gaat worden. Andere vliegtuigen werken we niet aan mee... Die JSF is een prima vliegtuig natuurlijk. Net zoals maar wat andere is de aller, allergrootste reden dat, dat het zo moeilijk is om er te zijn, zeggen... ja, zijn, we hebben hiervoor besloten? Er zijn drie dingen die, uh, die in, de, in de weg zitten. Allereerst, het is gewoon een heel groot bedrag... Het gaat over heel veel geld. Dat geld wordt natuurlijk wel geïnvesteerd om een krijgsmacht op gang te houden... voor de aankomende 10, 20 jaar. Dus het is, je moet het dan een beetje over die jaren heen smeren. En zeker in tijden van bezuinigingen denken heel veel mensen... en misschien ook wel terecht, van moeten we nu daar aan ons geld aan uitgeven? De tweede reden is dat heel veel mensen er moeite mee hebben... met name ook progressieve partijen, is dat het een Amerikaans vliegtuig is... Want Amerika, daar hebben we een beetje een rare verhouding mee. We, zitten, we, zijn natuurlijk, we werken natuurlijk heel goed samen met de Amerikanen. We hebben heel veel van onze veiligheid en onze vrijheid eraan te danken. Maar toch hebben we een soort van haat-liefde-verhouding met Amerika. Dus mensen die, zeker progressieve partijen... het heel moeilijk om te zeggen, ja, nou, we gaan een Amerikaans nee, dit, toestel dit, kopen. Dat klinkt mij Abso zo ouderwets ja, ja, en Maar oorlog. het is absoluut wat je in de binnenwereld van Den Haag... bij heel veel partijen hoort. Ik heb het ook in mijn eigen voormalige partij vaak want, genoeg lief, hoort. Want dan liever iets zweet. Nee, ja, is... nee, ja, maar dat weten ze dat dat ook niet gaat gebeuren. Maar in ieder geval die optie ja. openhouden, dat is dan een ik van de Ik wil zeggen, mijn vertrouwen in de politiek... wordt dit door dit soort verhalen een beetje ondermijnd. Het derde, en dat is misschien wel een heel inhoudelijk en een, een goed onderwerp... en dat is ook een, uiteindelijk het meest belangrijke argument... tegen het nu besluit over de JSF waarom zoveel partijen mee in hun maag zitten, is namelijk... willen we, nog even los van het geld... Wat voor krijgsmacht willen we eigenlijk hebben? Willen we nou uh, een middelgroot land zijn in de wereld, met dus ook een grote krijgsmacht, met, met vliegtu, uh, vliegtuigen, met, uh, met allerlei soorten wapens die ook in andere landen zijn? Of willen we eigenlijk een beetje naar het Deense model, waarin ze een vrij kleine krijgsmacht hebben, dus ook veel goedkoper? Nou, heel veel partijen zullen zeggen. Nou, laten we het maar kleiner houden. Maar dat heeft natuurlijk ook wel consequenties voor de positie van Nederland in de wereld. En ja, dat is een echt een discussie die ja. in alle politieke partijen wordt gemaakt. Die, die twaalf jaar moet duren ja maar, ja, hoe maar kan broer, het dan is dat niet dood, ja, is niet ook een vierde punt want wat, wat ik steeds begrepen heb is dat, dat vliegtuigen inmiddels gewoon niet zo heel erg moderner is Achterhaald. ja het, het wordt nu gezegd het is de vira onder de vliegtuigen ja weet je ja, ik, dat ik, ik, zei ik niet le goed, dat, dat lees je dan in de krant kijk ik ben geen vliegtuigbuiter, dus ik kan niet ik kan niet denken, ik weet niet of dat een goed vliegtuig is. Maar het maar... gaat gewoon niet zo heel snel bijvoorbeeld nog. En dan zegt de fabrikant van ja, nee, maar het komt nog. Ja, nou, het is een, een ontwikkelingsfase, hè, dus het is nog niet af. Dus allerlei kinderziektes zitten ook in het vliegtuig. Dat zou je ook hebben als je de Saab Krippen, dat is het Zweedse vliegtuig, ja. de concurrent, Maar jij bent zou in kopen. een fabriek geweest, ik ben Een aantal jaar geleden uh, ben ik uh, met de commissie Defensie geweest in een fabriek in, uh, in, uh, in Texas... Uh, Lockheed Martin, he, prins Bernhard, heeft er ooit wel eens wat mee te maken gehad. <laughs> en, uh, en, uh, daar, ja, pap. Uh, en daar... <laughs> en daar zagen we... En daar zagen we dus het vliegtuig. Het een prachtig vliegtuig. Je wordt helemaal betoverd, zeker als je een jongetje bent... door de technologie die je daar ziet. De dames trouwens ook. Spoilertjes. En de belangen natuurlijk in Amerika... om dat aan ons verkocht te krijgen... zijn natuurlijk heel groot. Dus uh, er wordt ontzettend op je ingepraat. Dat mag uiteindelijk natuurlijk niet het de doorslag heeft het geven. Werd. Nou nee, nee, want ik bedoel... Ik, nee. kan, ik denk niet dat een... dat een ander vliegtuig definitief slechter of beter is. Ik denk dat het allemaal goede vliegtuigen zijn. De echte vraag is, één, willen we dat geld er nu aan uitgeven? En daaronder ligt is de vraag van, wat voor krijgsmacht willen we eigenlijk? En, is willen we een derde... middelgroot land zijn of ja. willen we een klein land zijn. Is een derde vraag ook niet. Hè? Dat advies van Klingendaal begin dit jaar... Um, ja. uh, op het moment dat het af is, is het misschien al lang achterhaald... want we zien nu natuurlijk steeds meer de opkomst van die onbemande vliegtuigjes... Ja. Is dat ook niet een enorm risico, dat als wij straks die JSF's hebben... dat we ze eigenlijk in de schuur laten staan, om het maar zo te zeggen? Ja, omdat... dat, dat weet ik. Je hebt natuurlijk die, die vliegtuigen natuurlijk van alles gebruiken. Maar het is denk ik wel waar dat, dat de vraag gesteld mag worden... moet je er zoveel hebben? Dan moet je er 85 of zoiets wel er gaan kopen. Ja, maar die komen dat, er al lang niet, die komen er sowieso niet meer. Die worden er sowieso een stuk minder. Ja. En ik denk dat dat een wijze beslissing is. Nou ja, maar volgens mij is er misschien nog een ander probleem. Want wat ik ook weer begrepen heb, is dat die vooral ook heel duur is in gebruik. Ja. En dat ook nog niet eens definitief bekend is hoe hoog de uh, onderhoudskosten op gaan lopen. Dus een nog groter gevaar is misschien dat, we er niet, dat, we, dat ze inderdaad in die schuur staan. Omdat ze gewoon onbetaalbaar zijn om in te vliegen, om mee te oefenen. Maar... Kijk, Die vliegtuigen zijn sowieso duur. De, ik bedoel, ook de F-16 zijn ook ontzettend duur in de onderhoud. Ze moeten ook steeds weer opgekalefaterd worden. Dus het zijn gewoon hele dure dingen. Dus ik vind allemaal dat soort details die zijn belangrijk. Die moet je goed doorrekenen. Dat is allemaal waar. Maar uiteindelijk is de echte vraag. Wat wil je met de Nederlandse krijgsmacht? Wat wil je voor positie, verhouding met bijvoorbeeld maar daar zijn de NAVO? Dat is nu uit, want er is besloten. Nou ja, dat ik, denk, zou besloten ik denk. Dat met dat heel veel van de grote partijen uiteindelijk. We vinden dat er een middel. Dat, we, dat er we een middelgroot land iets, moeten zijn. Iets te betekenen maar, ja. hebben. En dat durft niemand echt uit te spreken. Nee. Dat is een beetje laf van al die politieke partijen. Is er een punt? Oké, okay, mag ik nog één dingetje? Want is de ja. echte vraag niet. waarom zijn we hier ooit aan begonnen. als we al deze problemen nu op tafel zien? Als we niet eens wisten wat voor krijgmacht we, wil, we, we wilden. Nou als we ja. niet eens wisten wat de kosten waren. Om, en als we niet eens wisten wat de onderhoudskosten waren. En was toen de, economische groei? Omdat de samenleving ook verandert. En de, toen was 9-11 nog niet gebeurd. En de, de, de, de muur was net gevallen. Dus ja, de, de, de, je kan, als je dat soort wapentuig koopt, dan gaat Gaat het, al, gaat het altijd over 10, 20, 30 jaar? Kan je niet helemaal voorspellen. BNM Zou mooi zijn. Zet een punt. Inderdaad. Week. En dat die punt ook komt achter deze discussie. Het lijkt erop dat dat gaat gebeuren. Ja. Leuk. We gaan een plaatje draaien. En uh, ik ga een plaat draaien die misschien wel op dit moment ergens uh, live wordt gespeeld. Namelijk op Landgraaf. Uh, daar is Pinkpop begonnen vandaag. En daar spelen allemaal goede bands. Puggy speelt daar bijvoorbeeld zondag. Draaide ik net al. Green Day is de afsluiter van Green Day? morgen. Ja zeker. Die uh, doen, oh nog, steeds lekker nee, die doen mm. nog steeds lekker mee hoor Green ja, Day. Leuk, ja leuk. Nee echt Green Day. Dolly Parton zouden ja. <laughs> Dolly Parton staat er niet Queens of the Stone. Age nee, <laughs> staat er. En deze band is op dit moment aan het spelen. Uh, the Killers. En, ah, uh, uh, ah. Ja wel hè. Oh, daar houden ik ga een van. plaatje draaien all these things that I've done. Dat staat op een album dat heet uh, Hot Fuzz. Vond ik echt een uh, belachelijk slecht album. Totdat ik op een gegeven moment een keer uh, aan de fiets was. En toen kwam die voorbij op, een, uh, op mijn iPod. En toen kwam dit liedje voorbij: All These Things That I've Done. En toen dacht ik: Wat een wat vette trek! was van de killers. Is Steve ook van Our <coughs> Human or Dancer? Die staat er ook. Nee, die staat er niet op. Nee, die staat ook op uh, Somebody Told Me en zo. En toen ben ik dus het uh, hele album uh, die, nog een keer gaan luisteren: yeah, Hot Fuzz. Yeah. Is helemaal geen belachelijk slecht album. Het is hartstikke goed in hem heen. Echt hartstikke goed. jongen. Jonge. Ja. <laughs> Vind je iets slecht, Lu? Mm, weinig, weinig weinig We gaan het Tuk, hebben over ecstasy, juist pillen in Den Bosch en namelijk vervuilde pillen in omloop. Vorig weekend overleed een jongen van 21 door zo'n pil en eder, eerder overleed ook een meisje van 17 na het slikken van ecstasy. Volgens uh, de laboratoriumstest van het NFI zit daar PMMA in. En wat is dat? Uh, PMMA is een ecstasy uh, variant die uh, in uh, doseringen aangetroffen in het pil dodelijk kunnen zijn. En het verschil met ecstasy, uh, waarvan de samenstelling MDMA is, is dat die PMMA langzaam uh, in werking treedt. Waardoor de consument misschien kan denken van, oh, ik heb te weinig, pak er nog één bij. De schrik zit er goed in in Den Bosch. En dus gaan ze actie ondernemen. Ik ben er zo van geschrokken dat ik samen met de wethouder die verantwoordelijk is voor de volksgezondheid de gesnijders, gezegd heb de GGD en de instantie die voor de verslavingszorg is, Nova Kentrum heet die bij ons, ...moeten we ervoor zorgen dat uh, de preventie uh, verder wordt opgevoerd... ...door uh, jongeren bewust te maken van het feit dat dit soort pillen uh, allerminst onschuldig zijn. En dus wordt er geflyerd en ook gewaarschuwd voor over die kentron is het gewoon duidelijk. Het gebruiken van drugs is natuurlijk nooit zonder risico's. Uh, en die risico's kun je beperken, maar nooit uitsluiten. En uh, ja, onvertest pillen gaan slikken, dat uh, is uh, spelen met je leven. Ja, spelen met je leven, want, zegt het Novadec-Kentron, um, één dode dus. Maar er zouden wel, dat kunnen ze allemaal niet, uh, niet zeker weten... maar er zouden wel zo'n honderdduizend van die vervuilde pillen uh, in omloop kunnen zijn. Dus dat is levensgevaarlijk. Um, ja, en dan zegt hij, je zou ze moeten kunnen testen. Maar ja, dat kan dus niet, want dat mag niet. Ja, je mag ze testen van tevoren, maar natuurlijk niet meer op feesten. Dat was, mocht vroeger wel, dat mag lang niet meer. Zou dat niet nu eigenlijk gewoon moeten kunnen? Nou ja, volgens aan. het Trimbos uh, heeft dat weinig zin. Uh, want uh, vroeger had je, vroeger, had je uh, nog een aantal pillen, zeg maar. En nu zijn het zoveel verschillende pillen met zoveel <tus> verschillende samenstellingen, dat je op zo'n standje, in zo'n feestje inderdaad, zoals dat vroeger ging, dat je eigenlijk uh, um, niet meer alles kan testen. Dus het risico hangt er nog is er nog steeds, ondanks. Het is gewoon, te, je kan er niet 60 verschillende pillen, dan krijg je verschillende stond er een soort van smiley of een soort van dingetje op het pilletje. En daarin ja. kon je dus herkennen welke serie het was. En zo, zo eenvoudig is het helaas niet meer. Dus dat pillen ja. test op feest was een heel goed idee, maar dat is, kan gewoon door de veranderende markt niet meer. Nou, maar het is wel een heel erg uh, belangrijk gegeven dat we weten dat ecstasy behoort officieel tot de harddrugs... Maar wordt natuurlijk heel veel gebruikt, omdat het natuurlijk een van de mildere harddrugs is. Maar op het moment dat het verkeerd gemengd is met verkeerde middeltjes. dan kan het ongelooflijk fout gaan. En dat hebben we de afgelopen jaren gezien. Een paar jaar geleden de waren de Olympische Spelen in China. En toen heeft China extra gelet op de export van allerlei ja. uh, chemicaliën. die ook vaak gebruikt worden, bijvoorbeeld in Nederland. om ecstasypillen uh, te maken. Toen zag je dus dat die, die MDMA en al dat soort spulletjes waren minder uh, toegankelijk. En je zag onmiddellijk dat de ecstasy-markt vervuilde. En dat er enorm veel gezondheidsschade was. Ja, en dan zie je dus ook dat de overheid... ook de hele tijd een beetje aan het, aan het, aan het worstelen is... met deze, met deze materie. Ja. van materie. Ja, als je dus die excessiepillen laat vervuilen... dan gaan mensen soms naar andere drugs op zoek... G uh, uh, GHB is Veel, gevaarlijker. Ja. veel, veel gevaarlijker. Veel verslavender. Heel veel mensen ja. die teleurgesteld waren in de veiligheid van ecstasy zijn toen overgestapt naar GHB. Dat heeft enorm dus veel problemen. de grootste groep, groep afkikkers nu, hè? Absoluut. Dus dat is echt een druk die... Veel meer dan heroïne, wat dan ook, cocaïne. Enorm probleem is. Dus je moet in die hele drugsmarkt moet je ontzettend uitkijken wat je doet met bestrijden. Maar zouden je moet je in ieder geval we we we mensen heel veel voorlichting geven precies. over ga in ieder geval testen, ga bij Trimmels. langs. Maar die voorlichting, die, die, die is er dus niet. Wat Luc net zei, er wordt ja. in dit geval geflayerd en ik ja. geloof dat dat ze ergens dit weekend op een feest staan ja. in een EHBO-teentje met Joeho, wil je wat informatie? Ja. Kom bij ons langs. Ja. Maar goed, het moet veel actiever gebeurt. Maar zouden we niet gewoon, dit gaat dus wellicht om, in ieder geval om duizenden pillen, misschien ja. om honderdduizend, het moet er niet gewoon landelijk. Ja, alleen worden het festival. Kijk, ja. kijk, het festivalseizoen is begonnen, hè. zou niet heel gek zijn. Misschien zeg ik nu wel iets gek, maar ik zou het dus niet gek vinden als er gewoon een landelijke campagne begint van: joh test je pillen eerst bij het Trimbels Instituut bijvoorbeeld, want dat kan, hè. je kan gewoon een beetje een zakje pilletjes <laughs> daarheen. Ja. Om, ja. om ze te laten ja. testen. Want ja. voor als je weet, ik ga naar Lowlands en ik ga naar Pinkpop... en ik ga naar weet ik veel wat. Is dat uitgesloten dat politiek zoiets ooit zou toestaan, Boris? Nee, helemaal niet. Het is uh, in Nederland vaak gedaan. Het gebeurt ook wel... Dat er bijvoorbeeld je hebt Unity, dat is een club die op grote feesten dat soort informatie geeft. Dat doen ze bij sensation tot aan allerlei grote festivals. Ik vind dat het wel iets productiever mag. Dat ze veel meer de ruimte moeten krijgen om ook echt naar mensen zelf toe te stappen. In plaats van dat mensen naar hen moeten stappen. Dus daarin vind ik dat ze veel meer geholpen zouden moeten worden. Um, ja, en voor de rest ja, hoop ik natuurlijk dat dit soort informatie, die nu ook nu op de radio is, maar ook in de krant heeft gestaan, dat mensen ook waakzaam zijn over dit, over dit soort pillen. Ja, ik vind het. Uh, juist omdat uh, ecstasy na uh, wiet, een softdruk, de meest gebruikte druk is. Ook omdat die relatief voorspelbaar is. Dat je mensen extra moet helpen. Om ervoor te zorgen dat ze daar zinnig en, en goed mee omgaan. Dat ze reguleren? Nou ja, sowieso. Ik ben zelf grote voorstander. Om uh, in ieder geval ecstasy. Um, om dat uiteindelijk ook te reguleren... zoals we dat eigenlijk ook met softdrugs doen. Um, omdat het, uh, omdat... Kijk, mensen zijn iets gek. Hè? Dus op het moment dat een drug echt heel gevaarlijk is... dan zal je de populariteit daarvan niet heel erg zien groeien. Want mensen weten heel snel gewoon door mond-op-mond -mond reclame... van blijf daar maar vanaf. Bij ecstasy is het relatief goed te voorspellen. Het is niet onveilig, zeker niet. Maar het is iets beter te voorspellen. En dan vind ik eigenlijk dat je ervoor moet zorgen... dat het niet op dezelfde manier wordt behandeld als cocaïne en heroïne. Want dat is een echt andere soort gedrugs. En dat je ze uiteindelijk ook gaat reguleren. Dat zou veel beter zijn in 1989, 88... toen ecstasy in Nederland bekend werd. Toen was het eigenlijk gewoon legaal. En toen heeft de politiek ervoor gekozen om het illegaal te maken. En toen was er wel sprake van een aantal politici... die ja. zeiden van, dames en heren, niet doen... want daarmee wordt het alleen maar gevaarlijker. En dat bleek ook toen het zo. Maar goed, dat gaat natuurlijk met deze regering nooit gebeuren. Nou ja, je weet het, in Nederland is gelukkig de praktijk soms uh, wat liberaler dan de wet. Je ziet dat bijvoorbeeld ja, maar dit, uh, burgemeesters... Het beleid is alleen maar strenger geworden de afgelopen jaren. Ja, nou ja maar je ziet wel natuurlijk dat, uh, dat bijvoorbeeld de voorlichting over dit soort drugs er wel vrij expliciet in Nederland is. Dat doen we trouwens niet alleen maar in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in Engeland gebeurt dat veel meer. Ja. En dat is heel verstandig en daar moet vooral niet op bezuinigd worden door deze regering. Want op voorlichting over drugs en over verslaving, dat, uh, dat zit behoorlijk in de knel. Punt. Dat was de week ook, Willemijn, waarin alle topvoetballers van Nederland, samen met Wesley Snijder, een tweetal oefenpotjes speelden. Indonesië werd verslagen en ook China moest eraan geloven. Maar dat was niet het nieuws dat het meest opviel. Jij kwam vorige week in Hoendelo, dus en toen zei van Gaal, kom even bij me op de camera. En toen? En toen kwam ja, dat, dat ik het ook niet heb ik kunnen maken als, uh, als aanvoerder. Ik kon vrij, vrij weinig zeggen, omdat ik uh, ja, gewoon eigenlijk in complete shocktoestand was. Ja, Wesley was in complete shocktoestand toen hij me verteld dat hij geen aanvoerder meer was. En ja, dan gaat het dan borrelen en een koppie en dan gaat hij malen en dan wordt hij getergd en dan bang! Winnende doelpunt tegen de Chinezen. Was jij getergd? Nou ja, dat heb, ik, dat heb ik denk ik ook aangegeven in de afgelopen dagen, die goal. Ja, dat was denk ik een van de mooiste aanvallen van het jaar. Ja. Een van de, ja, ja, de, de grote drie, hè? Nou, ja, grote drie. Of de, de grote twee en de, de stijder. En dan dit hakje. Ja, hè? Grote twee, grote drie, we hadden ooit hadden we een grote vier, hè. Waar is die gebleven? Nou, als je Roos en Drenthe bedoelt, die zit nog steeds in Vladikavkaz. Voilà, Kafka. Nee, die is nu naar, waar is die? Hij ja, gaat naar Redding. Naar Redding. is daar een negen kapper. <laughs> Zeker. Ja, dan gaan ze op zoek naar een kapper. Maar goed, we gaan het even over, Wesley. Wesley. Ja. Nou, ik zie je, maar er zijn niet allemaal mensen die... Uh... Nou, Danny, kijk niet zo glazen nou, uit Danny. je ogen. Nee, ik las dit veel leuker niets op Twitter. Maar, um... ja, maar wat dan? Nou ja, sinds 2006 zijn er geen vergunningen meer uitgegeven... in Amsterdam voor nieuwe rondvaartbootbedrijven. En dat is nu wel gebeurd. En dat is echt net nieuws uh, geworden. En uh, dat is een uh, maatschappij die groen wil gaan uh, rondvaren. Dus daar word ja, ik wel blij van. Waarom Eigen... heeft de NOS dat nog niet gepusht? <laughs> oh, leuk. Prima. Maar uh, voetbal, ja. Ja, iemand nog iets zinnigs over? Maar mm. nee. nee. Zou het door Jolante komen? <laughs> Dit lijkt een beetje de lama-achtig nou, nu. Nou, ik, ik wil daar best even een beetje over roddelen. Uh, oh. Er gaan namelijk wel geruchten dat uh, Jolante... de overstap van Wesley Sneijder naar Chelsea uh, belemmert, Want uh, daar komt Mourinho komt daar weer te zitten. En Wesley en Mourinho die kunnen heel goed met elkaar. Dat is de trainer van uh, Chelsea, een nieuw trainer. En uh, nu heeft uh, Jolante eigenlijk gezegd van... Ja, maar ja, ik zie die zit eigenlijk ook wel lekker zo in Turkije. En die begint ook een beetje de carrière op te bouwen. Die speelt nu een ijs tegen klamers Dus ja dan... Ja, ja, dan... Hoe weet jij dit? Hoe ja, jij dit deze dingetjes, is de volkskant ook al met jou in gesprek ja. Nee. Maar, en dus, in, dus gaan er nu geruchten vanuit de Turkse media... dat uh, Jolante de uh, transfer van Wesley naar Chelsea tegenhoudt. De Turkse media houden zich daarmee bezig... in plaats van wat er op het Taxi in Plein. Ja, ja, dat, dat is er ja. ook bij. Hè? Nou ja. ja. Dus het zou kunnen. Oké, okay, punt. <lacht> ik verdiep me in dit soort dingen, jongen. Hé, hey, ik ben ik blij mee. Willemijn, ken jij dat moment dat je voor, ja, je, voor je neus een enorme stapel met allerlei van die allesbeslissende eindexamens liggen... en dan uh, ineens, padoes, vallen er een paar zo in een prullenbak en dan denk je... Oh nee, ik ga ze pakken. Uh, mm, druk je ineens op de papierversnipperaar, ken je dat? <lacht> ja, ja, ja, zeker. Ah, kennis in de laag ook. Ja, we waren natuurlijk geschoqueerd, uh, want uh, ja, want. We, het is niet zomaar een toets, het is echt een examen. Je laatste toets, 50% van jouw uh, uitslag. En dat is dus echt wel heel belangrijk. En als je zoiets te horen krijgt, ja, dat is best dus wel groot. Ja, een docent heeft dus zes examens per ongeluk in een papiercontainer gegooid. En deze zijn erna door de papierversnipperaar gegaan. Waardoor de leerlingen die dit examen hebben gemaakt nu geen diploma krijgen. En de leerlingen in kwestie wisten dus ineens... Hoe best die snijden zich voelen. Ja, kijk, en op, op dit punt, Luc, daar zou de NSC of de IVD dus wel weer een rol kunnen spelen. Want er lijkt me dus helemaal niks mis met voordat je inderdaad die papieren meegeeft aan docenten, ze dus even langs een scanner te halen. Ja, en dan staan ze altijd veilig, bedoel je? Nee, nou, dan staan ze altijd veilig. Maar er is nog iets anders wat je daarmee voorkomt. Dat is namelijk dat misschien de docent die in de eerste plaats uh, dat examen krijgt, die kan daar misschien nog wat dingen op aanpassen. Ik bedoel, blijkbaar uh, is het zo dat we heel erg uh, moeten opletten met die examens en het nakijken ervan. Nou, scan ze dan eerst voordat je ze ook met de docenten mee gaat. Ja, Terwijl raden ze het allemaal analogisch, allemaal via papier. En, uh, nou, tof. dat snap ik op zich nog wel. Want mensen hebben nog een handschrift. Ik denk dat de toekomst uh, met al die iPad-scholen dat het wel anders wordt. Ja. Want dan verliezen de toekomstige generaties gewoon de kans om een handschrift te ontwikkelen. Maar dit kun je gewoon prima even digitaal oplossen. Het eindexamens, ik las in het NRC Handelsblad van vanavond een prachtig verhaaltje. Een ingezonde brief van Loesje Voskou Haspers. Een hele oude mevrouw uit. Amsterdam, die in 1943 eindexamen had op het gemeentelijk handelsdagschool in Den Haag. En die had in midden in de tweede Wereldoorlog waren er ook door iemand uit de vierde klas, had daar, had daar de eindexamens gestolen. En toen moesten ze drie maanden opnieuw blokken om eindexamens te doen. Dus deze oude mevrouw zegt in de krant, kom op jongens, jullie kunnen het, ik ah, heb het ook gehaald. Is dat niet Luister, mij is dat mij? Een verloren generatie uh, was dat hoor. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. En overigens uh, <laughs> hebben de NOS en RTL gebeld naar al die scholen of er zich uh, spijt op tante hebben gemeld voor die uh, Sander Dekker regeling. Enkel, nee, niemand. Niemand heeft zich gemeld. Ik denk dat iedereen bij zichzelf denkt. Nou, misschien dat ik, dat weet ik wel, het dat er toch niet zwijnt. achter komen. Dat ik, ik. ik zou druk op gokken hoor. Ik denk, yo, ik blijf lekker zitten. Ja, maar het is best wel een domme terugkeerregeling. Want je meldt je en je wordt door de politie vervolgens Ja. En dan, dan wordt ook nog aangegeven: van je krijgt misschien ook wel een. Ja, wat uh, weet jij ervan? Jij hebt niet deze ooit het samen gedaan, denk nee. Nee, <laughs> nee daarom, ik dacht gewoon: <laughs> ik skip gewoon uh, die examens. <laughs> Danny ja. Makic, Lamia Arua, Boris van naam, Lukie King, dank allen. Goed weekend. Zo moet de De except, hè? Nee. Nee. Ik heb het een dat ik het Ik heb het gevoel dat ik heb het vaker dat ik het niet kan. Ik heb het gevoel ik het niet het gevoel dat ik het niet kan. wel een beetje. Ah, kom op. Toch? Ja, ik ah, dat ja, joh, ik ga. Ik heb het gevoel ik het heb het wel een Ik heb eh, uh, bedrijf. Ja, het stomme was laatst, was er dus zo'n zo alumni-dag van school... en ik was niet welkom, want ik had geen eindexamenjaar. Ah. Vondagmiddag opent Govert van Brakel weer de deuren van de perstribune. Deze week te gast, Mr. Soul Show, de Ferry Ma. <lacht> Aan jingles, nooit een gebrek gehad in dit programma. Als ze er niet waren, dan maakten we ze zelf wel. Oudwielrenster Monique Krol, in arrest van Olympisch Goud in 1988. Het is Knol. jawel, Monique Krol pakt hier de... Goudenblak. En de Vliegende Kip, in gesprek met Gerald Vanenburg over het EK-voetbal van 1988. Verder kast ik kijken en antwoord op uw vragen in het antwoordapparaat. Zondagmiddag om kwart over twaalf in de perstribune op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Holland Festival, met twee muziektheaterwerken over devotie van Rob Zuidam. Zuster Bertken en de première van Troparion. Beide geregisseerd door Pierre Audi. Op 18 en 19 juni in Muziekgebouw aan het IJ. Kaarten via Hollandfestival.nl Hallo, ik ben Paul van Kaartglas. In de afgelopen 20 jaar heb ik ruim 5000 autoruiten vervangen. En dat met veel plezier. Maar zeker de helft van die vervangingen was niet nodig geweest... als een sterretje meteen gerepareerd was door Kaartglas. Vroeg of laat wordt elk sterretje een dikke barst... En dan moet eruit vervangen worden. Wilt u daar nou echt op wachten? U wilt toch lekker genieten van een onbezorgde vakantie? Een ster wordt een barst en dat kan je vakantie aardig verpesten. Ik vraag me af waarom je dat zou willen riskeren... als je dit ook heel makkelijk met de hulp van Carglass kan voorkomen. Waarschijnlijk heeft u al eerder gebruik gemaakt van onze hulp. Dan weet u dat onze service in huis of op het werk u heel veel tijd en gedoe bespaart. Zo kort voor de vakantie heeft u al genoeg te doen. Als u net als de meeste Nederlanders verzekerd bent tegen ruitschade, dan betaalt uw verzekering meestal de rekening... Reparatie door Carglass is voor u dan helemaal gratis. Wacht niet tot het te laat is. Maak nu heel gemakkelijk een afspraak met Carglass op 088-0406-406 of op carglass.nl. Fijne vakantie. Carglass repareert. Carglass vervangt. Dit is Radio 1.